Vijf uur, René van Brakel met het LOS-journaal. De beschietingen tussen Turkije en Syrië vormen een bedreiging voor de hele regio, waarschuwt de Amerikaanse minister van Defensie Pagnetta. De VS probeert via diplomatiek overleg te voorkomen dat het grensconflict escaleert en de buurlanden erbij betrokken raken.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 Op het Tunesische vakantieeiland Djerba zijn bij Relle bijna 50 agenten gewond geraakt. Een demonstratie over de heropening van een vuilnisberg liep uit de hand. De agenten werden bekogeld met stenen en moletofcocktails. Ook werden politieauto's in brand gestoken. Vanaf het vasteland was versterking naar Djerba gestuurd, waarna de menigte met traangas uiteen werd gedreven. Volgens de demonstranten was afgesproken dat de vuilnisberg niet zou worden heropend, maar dat gebeurde onlangs toch.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 Honda heeft vier meldingen binnengekregen van brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Honda riep de afgelopen weken in Amerika al bijna anderhalf miljoen auto's... van andere types terug vanwege mankementen. Het weer vannacht opklaringen, maar ook mist vooral in het zuiden. In het noorden kan een bui vallen. Het koelt af naar 4 tot 9 graden. Overdag veel zon en 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, dit is het extra journaal van Stefan Ortse. Dit journaal gaat over mijn dagelijkse trips vanaf huis... naar de redactie van BNN waar ik stage loop. Mijn haatje tegen de Nederlandse spoorwegen en ProRail is deze week weer aangewakkerd... door de vele malen dat hun vehicles te laat arriveren en ik mijn aansluiting misloop. Er liggen namelijk weer blaadjes op het spoor, soms valt er een druppeltje regen op een trein... en dan wil er regelmatig ook nog graag iemand kapot gereden worden. Minstens twee en zelfs vaak drie van de vijf dagen per week dat ik hier kom... ben ik een half uur te laat op de redactie... dankzij de eerder genoemde Nederlandse spoorwegen en ProRail... Men denkt dat hier iets aan gedaan moet worden door bepaalde instanties die daar iets aan zouden kunnen doen. Dus gaan er daar iets aan doen. Dit was het signaal van Stefan Ortsen. Klaar voor de start. Af. Dit is Radio 1. BNN. BNN. Start. Toen werkte ik in Amsterdam. En ik kwam terug van mijn werk rond een uurtje of elf in de avond. En ik wilde de auto neerzetten op de parkeerplaats vlakbij mijn huis. En toen kwam er een man naar mij toe en die zei... Uh, ja, je moet me helpen, je moet me helpen, je moet me helpen. Dus ik deed uh, het raampje open. En hij zei dat zijn uh, moeder ziek was geworden. Dus hij wilde naar zijn moeder toe. En zijn moeder had hem gebeld of hij was gebeld. En hij was een beetje in paniek uit zijn huis gegaan. En uh, hij had dus de deur achter zich dichtgetrokken. En toen kwam hij er ineens achter dat zijn sleutels nog binnen lagen. En dat hij ook geen geld had. Geen geld om bijvoorbeeld een taxi uh, te nemen, want hij had ook geen auto. En dat was uh, nou, best wel laat al en de trein of de bus die ging niet meer. Dus hij uh, kwam erachter dat hij eigenlijk zonder uh, hebben en houden buiten de deur stond. En toch als een, uh, als een, uh, als een uh, razende roeland naar zijn moeder toe wilde. Dus hij had de eerste auto die hij zag, aangesproken, Nou, dat was dan mijn auto. En hij zei, ja, je moet me helpen, je moet me helpen, je moet me helpen. Zij dus hij legde dat hele verhaal uit, wat er was gebeurd. En toen zei hij, ja, kan ik misschien wat geld van jou lenen? Want ik moet geld hebben voor de taxi. En dan uh, kan ik uh, naar mijn moeder toe gaan en die heeft ook een sleutel van, uh, van mijn huis. Dus dan kan ik later weer, kan ik weer naar, naar huis toe gaan. En toen dacht ik nog heel even van, oh ja, ja, ja, Hier heb ik wel eens eerder, dit heb ik al eens een keertje gehoord. Ik ken dit en dit. Nee, natuurlijk ga ik dit niet doen. Maar toen was er aan de andere kant van mijn schouder. Dus op mijn, uh, dit was dan op mijn schouder, op mijn linkerschouder. Nee, aan, ja, nou, een beetje zo'n het midden. Zat zo uh, het duiveltje dat zei. Nee, het engeltje was dat. Die zei: Ja, nee, je moet hem juist wel geld geven. Want zijn moeder is ziek en hij wil dolgraag naar zijn moeder toe. Wie weet is het wel de laatste keer? Dat zou toch verschrikkelijk zijn als jij er dan voor zorgt dat hij niet naar zijn moeder toe kan. Dus ik dacht, weet je wat, ik, ik gok er gewoon op. Hoe, zoveel geld kan ik ook niet, uh, niet nodig hebben. Ik gok het er gewoon op. Dus toen zijn wij, uh, zei hij van nou, stap maar in. Toen is hij in de auto gestapt. En uh, zijn we naar de pinautomaat toe gereden. Dat was een, een, een minuutje rijden ongeveer, dat was niet zo ver. En uh, uh, uh, toen moest ik daar natuurlijk gaan pinnen, want ik had geen geld. Toen heb ik nog wel even de sleutel uh, uit mijn uh, contact gehaald. Want ik dacht, ja ik ga natuurlijk niet aan een, een draaiende motor met een man die ik niet ken. Uh, uh, dat, dat, dat, dat, dat doe je niet. Dus toen ben ik naar nou de pinautomaat, heb ik dat 20 euro gepind En toen zei ik: Nou, hier, alsjeblieft, heb je 20 euro. En uh, uh, kan ik het, uh, wanneer, uh, wanneer, uh, wanneer kan ik het terugkrijgen? Ja, ja, ja, ik woon daar en daar. Nou, helemaal uitleggen waar die dan woonde, en Zo, daarachter, op nummer 18, wonen die. En, uh, nou, toen was hij uitgestapt en is hij naar, um, is hij naar de, ja, de taxiplaats plaats of zo toegegaan. Hij is weggelopen. Ik heb hem toen die avond uh, toen, toen, toen niet meer gezien. En toen kwam ik thuis en toen zei mijn vriendin, die zei joh... Ik vertelde het allemaal wat er was gebeurd. En die zei, joh, die zei, echt, je hebt je zo ontzettend in de maling laten nemen. En natuurlijk krijg je dat geld never, never nooit terug. Zij was heilig van overtuigd dat ik dat nooit meer terug zou krijgen. En ik zei, nou, wie, wie, ik ga morgen ga ik naar hem toe. En wie weet. Dus ik, uh, de volgende dag, een beetje in de middag, ging ik naar zijn huis toe. Ik wist wat het was. Bel ik aan, doet niemand open. Nog een dag later, bel ik weer aan, doet weer niemand open. Dus ik dacht, ja shit, zeg straks, uh, weet ik veel, woont hier niemand of zo? Of is dit gewoon een leegstaand huis en wist hij dat? En dan hoort dat bij zijn smoes. En de laatste dag, de derde dag, <laughs> klinkt heel bijbel zo, maar de derde dag, toen belde ik aan en toen deed die man open. En die had dus een envelopje met mijn geld, had die uh, klaar liggen. Even vertellen hoe het was afgelopen. Hij was naar zijn moeder toe gegaan en zo. En nou, de hele avond bij zijn moeder nog geweest. En de volgende dag ook nog. Dus daarom was hij niet thuis. En nu was hij thuis. En hij dacht van, nou, ik leg meteen het geld klaar. Voor die jongen. Dus maar daar waar ik dacht van... Oké, okay, dit zou zomaar eens een oplichtingstruc kunnen zijn. Was het gewoon echt een goud eerlijke man... waar wie ik gewoon mijn geld heb terug kunnen krijgen. En mijn vriendin natuurlijk ook helemaal verbaasd. En dan iedereen aan wie ik het verhaal vertel. En nu ook aan jou. Die zegt, dit is echt, dit is een... Standaard Babbeltruc. Alleen dan echt. Dus dat het echt waar was. En dus geen babbeltruc. En uh, sindsdien uh, probeer ik altijd wel uh, een beetje het goede van uh, de mensen uh, te zien. Want ik vond het wel een mooi verhaal. En ik, ik, heb, ik kreeg ook een heel goed uh, gevoel van. Dus uh, het was voor mij in eigen karma ook echt perfect. Maar ik snap ook al dat het best wel verkeerd had kunnen aflopen. En dat, dat ik eigenlijk wel gewoon uh, belazerd had kunnen worden. En daar gaan we het vandaag over hebben. Want uh, ben jij wel eens belazerd? Het is een mooi verhaal. Van een, uh, een student, student Sociale Studies in Rotterdam. En die moest stage lopen. Maar daar had ja, hij kennelijk geen zin in of zo. Dus die vervalste 178 handtekeningen en ander bewijsmateriaal. En die verzond zo zijn hele stage bij elkaar. En het was, uiteindelijk was dat zoveel werk dat die had gewoon wel beter. Ja, die had eigenlijk gewoon beter zijn hele stage kunnen doen. Want dit was veel en veel meer werk. En vandaar uh, de stelling: ben jij wel eens. Voorgelogen. Ben je wel eens uh, belazerd? Dat is de vraag. 0800 0801121 is het nummer. Ik ben benieuwd of jij wel eens een keer bent opgelicht, belazerd, in de maling genomen. Ik hoor het graag. 0801121. Nou ja, aandacht uh, willen en niet krijgen. En dan maar vertellen dat hij nog maar zo lang te leven had. Omdat hij, uh, nou ja, volgens mij zijn longen en zijn maag al helemaal vol met kanker zat. Uh, ja, dat ze mij... Uh... Dat ze mij heel erg lelijk vond. Mijn vriendin was dat gewoon. En dat was echt, tot ik het geloofde, nee ik heb gedumpt. Het duurde me te lang gewoon. Dat is best wel een moeilijke vraag. Gekke leugen. Ik denk dan toch dat het is, um, mijn opa lag op sterven. Maar dat was niet zo. Ja, dat iemand dat tegen mij zei. Ja, best wel, want dan moet je later erachter komen dat het niet zo is. Hij zei dat hij in het militair was, dat geloof ik niet. Jamie Liddell, jongens. Waar is Jamie Liddell? Ik heb echt... Ik was vroeger wel een beetje fan van hem. Multiply hoorde je hier op Radio 1 in Start. Maar uh, ja, sinds een, uh, sinds een jaar of twee heb ik niks meer van die man gehoord. Ik heb geen idee. Multiply dus, Jamie Liddell. Je luistert naar uh, uh, BNN Start. En we hebben het over uh, bedrogen worden, belazerd worden, dat soort dingen. Uh, tijdens zijn vakantie is uh, Gerben Lying. Uh, die was in Vietnam. Die dacht gezellig te gaan lunchen bij een lokale familie. Maar vervolgens werd hij gedrogeerd. En ook nog eens een keertje bijna beroofd van echt een heleboel geld. David van BNN University die ging even met hem bellen. Dan liep ik mijn hotel uit het park in. En uh, je wordt daardoor door uh, allerlei mensen je aangesproken in het park. Omdat het natuurlijk opvalt dat jij uh, er niet vandaan komt. En ze willen allemaal van je weten. Zo werd ik ook aangesproken door een vrouw van een jaar of. Nou, 45, denk ik. En uh, ze vroeg waar ik vandaan kwam. Ik vertelde dat ik uit Nederland kwam. En toen zij zei ze dat het heel toevallig was dat haar zus uh, binnenkort in Nederland ging werken in het AMC. In Amsterdam. Ze wist het AMC echt te noemen. Als, uh... Ze wist het AMC echt te noemen. En toen had ik wel gelijk. Dat, dat, dat, op een hele manier vertrouwde ik het dan of zo wel. Als, als, als ze echt met feiten komen dan, uh, die kunnen kloppen, dan, uh, ja, dan, dan, dan werkt dat. En uh, dus dat vertelde ze en ze vroeg me van alles over Nederland, ze was heel nieuwsgierig. En op een gegeven moment vroeg ze me ook of ik het misschien uh, leuk zou vinden om met haar uh, mee te gaan naar huis, waar haar uh, moeder en haar zus dan ook waren. Zodat ik vooral haar moeder een beetje gerust kon stellen, want die was nogal bezorgd dat haar dochter uh, helemaal de wereld over ging om in Amsterdam te gaan. Uh. Dus uh, nou, ik, ik besloot mee te gaan. We, uh, we hielden een taxi aan. Uh, het was zo ongeveer vijf minuten te rijden. En, nou ja, inderdaad vijf minuten later kwamen wij aan bij het, uh, bij het huis. En toen bleek dat uh, moeders en uh, de, de zus dat die nog even samen in het uh, ziekenhuis waren. Want uh, ondertussen was er wel een hele mooie lunch voor mij al geregeld. En uh, echt, echt heerlijk, uh, rijst met uh, prachtige vis, kip, verse groenten. Ook aan tafel uh, zat uh, de broer. Hij telde mij dat hij op een cruise ship uh, werkte, uh, als croupier. En die was ik wel benieuwd of ik dan wel in het casino kwam. Ik zei, nou ja, ik kom daar eigenlijk niet zo vaak. Ik heb niet zoveel uh, met gokken. Hij zeg maar heel verstandig ook. Want uiteindelijk uh, is het jouw geld dat meestal verdwijnt. En uh, is het uh, het casino dat er uh, mee vandoor gaat. Uh, maar mag ik, jou, uh, mag ik jou een trucje leren? Kun je dat in Nederland kun je dat weer mooi, mooi toepassen? En veel geld winnen? Maar hij vroeg me of, of hij dat mocht uitleggen. Ik zei, nou ja, ik, uh, ik heb er verder niet zoveel mee. Maar je mag, je mag me altijd wat laten zien. En ik moest toch wachten op die, op die zus Dus... Uh, nou ja, hij pakte de kaarten erbij. Ik zou elke slag zou ik immers winnen. En hij vertelde mij dat hij de avond ervoor... was er een Singaporese vrouw bij hem in het casino geweest. En die had uh, bij hem aan tafel 80.000 dollar gewonnen. En hij was uh, haar lucky dealer, zoals ik bedoelde. En uh, zij wilde graag vandaag weer naar het casino gaan. Dus zij zou zelfs bij hem thuis um, opkomen halen... en dan zouden ze daarna samen naar het uh, casino gaan. Dat zou in Nederland gaan. echt totaal niet kunnen natuurlijk. Dit, dit vond ik al heel raar natuurlijk, maar uh, ik denk, ja, weet je, het zal allemaal wel, er gaat, mij, er gaat mij hier niks gebeuren. Uh, hij is nog wel aan het uitleggen met het spelletje, we spelen wat en uh, gewoon helemaal voor niks. Ik, ik denk, ga helemaal niks inzetten of wat dan over. Het is gewoon voor de gun een beetje spelen. En in één keer komt die Singaporese vrouw binnen, uh, Ze was wat eerder vandaag. Uh, hij zegt nou, dat komt goed uit, uh, want uh, ik ben net uh, Gerby hier uh, uh, aan het vertellen hoe het, uh, hoe het spelletje werkt. Uh, misschien kunnen we wel even een potje spelen. En hij neemt me apart en hij zegt nog: Van uh, zij heeft echt uh, superveel geld, uh, beide En uh, we spelen haar met z'n tweeën helemaal blut. Ik pak 60%, jij 40% van de winst. Komt goed. Ik zeg: Nou, dat, uh, dat gaan we niet doen. Ik ga niet spelen, want ik betaal natuurlijk helemaal niet meer. Ik het idee dat ik hier uh, wel degelijk onder vast voorwenselen naartoe was uh, gelokt. En die Singaporese vrouw die legt zo 5000 dollar op tafel, inzet. Nee, dat gaan we niet doen. Maar hij legt toch, hij legt 5000 dollar op tafel en dit staat al. Ik, ik, ik, ik bijg het wel. Maar ik, ik kon verder ook niks doen. Ik kon, ja, je gaat er niet zomaar weglopen. En uh, want uh, ja, dat, ja, dat doe je niet. Maar uh, ik kan natuurlijk wel, was ik me een beetje aan het bedenken van hoe, uh, hoe ga ik hieruit komen? Ik ga in ieder geval die kaarten niet oppakken die al voor me lagen. Want ik ga het niet spelen. Want zodra ik aan het spelen ben, dan ben ik met zijn geld aan het spelen. En ik vraag aan die uh, vrouw die mij in het park uh, uh, aansprak. Die zat, die zat nog naast me. Zeg, hoe lang duurt het nog voordat die uh, zus... Uh, en voordat je moeder uh, hier thuis zijn? Want ik wil eigenlijk ook nog wat van de stad zien. Dit is mijn laatste dag hier. Nou, ja, dat kan wel even duren. Het duurt allemaal iets langer met die controle. Laat er gewoon even één potje spelen. En dan uh, komt het zo wel goed. Ik zei, nee, nee, nee. Ik ga echt niet spelen. Dan ga ik liever nu over de stad in. Ineens... Uh, en ineens is het ook goed en, en staan ze op, is het oké okay dat ik uh, de stad in ga? En die, die vrouw die regelt voor mij nog een, een scooter waarbij ik achterop kan. Ik zeg nou dat is niet nodig, ik ga al, pak gewoon een taxi ik wil hier niks meer mee te maken hebben. Ik pak liever gewoon een taxi, dan weet ik zeker dat het goed komt. Nee, ze stond erop, ik, ik, zou, een, uh, ik zou met die scooter meegaan en, en ineens stond die leuk, alsof het allemaal van tevoren al gepland was. Dus ik, uh, ik was nog een beetje beduus van wat overkomen. En je moet altijd even checken van tevoren wat je, wat je moet betalen bij zo'n uh, scooter natuurlijk. Voordat je, uh, voordat je aan het ritje begint. Ja, dat, dat kwam toen even niet in me op. En uh, ik word netjes bij de muis zoals afgebroken, word, uh, word ik afgezet. Ik uh, kan me niet naar mijn hotel laten brengen. Want ik denk, ja, dat, uh, dan weten ze dat ook gelijk. En uh, hij wil 300.000 don hebben voor het ritje. ongerekend zo'n 12 euro. Nou, dat was absoluut niet waard. Dat was denk ik nou, een euro of twee misschien. Uh, ik geef hem 100.000 dong. Nou ja, en, en, en nog steeds beduurd uh, loop ik naar mijn hotelkamer. om daar in te loggen op de wifi-verbinding. Om eens even te checken, gewoon te googelen. wat mij uh, is overkomen. Of dit, want ik wist nog steeds niet zeker wat, wat die gaande was. Want ik was immers niet opgelicht. Ik was niet bestolen of wat dan ook. Ze hebben me niet bedreigd. Dus, uh, maar ik had wel het idee dat er iets niet klopte. Dus ik googelde op Poker21 scam Saigon. En uh, vond eigenlijk tientallen verhalen van mensen die identiek hetzelfde was overkomen. En echt sommigen ook die voor duizenden dollars het script in zijn gegaan. En dus er iets anders uit zijn gekomen dan ik. Maar ja, het had natuurlijk anders kunnen aflopen. Ja, dan ja, heb jij 3,5 euro van een taxi betaald uiteindelijk. Nou ja, vanuit een volledige oprechtheid ga je, uh, je uiteindelijk mee. Omdat je echt, nou ja, ze tijd. En, en de feiten waarmee ze aankwam, die, die konden ook allemaal kloppen. Dus het is. Het is allemaal heel goed, goed uitgedacht. En als ik had gezegd dat ik uit Duitsland kwam, uit München... Dan, dan, dan, of dan was het waarschijnlijk een, een, een ziekenhuis in München geweest... Wat, uh, waar, waar die zus dan moest gaan werken. Het, het, uh, ja, die verhalen ze zijn gewoon helemaal, uh, helemaal doorgelezen en het, ja, het, goed ingelezen. Bedankt voor je verhaal, geven. Nou ja, graag gedaan. Graag gedaan. Start. Luk ik. We hebben zoek naar mooie verhalen van uh, mensen die wel eens een keer belazerd zijn. Ja, dat kunnen natuurlijk ook hele vervelende verhalen zijn. Dat snap ik ook wel. Ben jij wel eens belazerd? Dus een keertje goed in de maling genomen. Of uh, zoals Gerben bijna gedrogeerd. En uh, toen echt dat je werd opgelicht omdat je mee moest doen aan een of andere poker scam. Laat het weten. 0800, 121, 0800 121 Roberto, Goedemorgen. Goedemorgen. Goedendag. Heb jij wel eens een keer iets, uh, zoiets meegemaakt dat je, dat je bent belazerd? Ja, toen werd ik Oh, wat, wat heeft hij gedaan dan? Ja, We zouden op vakantie gaan ja. en uh, ik heb het geld gekregen: ja. 700 euro. En uh, ja, dat zou ik dus op Ding als ja. het tottoe uh, komt uh, ja, om die vliegticket uh, te, te boeken. Hij zou dan van jouw geld van die 700 euro zou hij het vliegticket boeken en zo? Oh, ja. ja. En, toen... en uh, ja, op het laatste moment uh, kwam er maar tussen wat ik dus niet mee, en, uh, mee kon gaan. Ja. En, uh, dus hij ging wel weg en uh, op een gegeven moment, uh, een paar weken later, ik zeg, uh, heb jij dat geld voor mij? Hij zegt, ja, wel is dat. Ik zeg, ja, van mijn vakantie. De, de stad heb ik nodig. Ja, ja maar uh, op een gegeven moment zeg ik zo tegen mij, van, ja, maar de, daar heb je geen recht op, Ik zeg, hoezo niet? Hij zegt, van ja, de stad is niet voor mij. Ik zeg, ja, wat bedoel je daarmee? Ik zeg, ja, het is mijn geld ik zei ja want dat is ook grote duur gebeurd tussen ons dus uh, ik vind dat ik uh, dat, dat hij recht op het geld had. maar jij had hem dus geld gegeven om een uh, leuke vakantie te boeken uiteindelijk ging die vakantie voor jou niet door en hij had, dat, hij had ook nog niet de vakantie geboekt. het is dus niet dat hij, uh, dat, hij, dat hij het nodig had om, uh, om de annuleringsverzekering te betalen of zo. nee nee nee hij is gewoon op vakantie gaan. van jou geld. We, uh, ja ja. Oh. maar hij wilde het geld dus niet teruggeven. ja toen heb ik gezegd: Nou, weet je wat, uh, je mag het geld houden. Ik heb, uh, je hoort wel van mij binnenkort. Ja. Dus heb ik hem teruggepakt. Hoe dan? Hij had, uh, hij had een vaste vriendin. Ja. Hij hield nog een uh, ander meisje op na. Ja. Die ik kende. En daar had hij een relatie van elf jaar. En hij had het meisje uh, had hij zwanger gemaakt. Ja. Die eerste dat vriendin, meisje... zijn vaste vriendin of dat andere meisje? Ja, allebei. Ook al oh, allebei, oké. Okay. Ja. Bij zijn de, dus, de vaste vriendin heeft die twee kinderen, ja. dus, en bij die tweede vriendin heeft hij uh, een kindje, een ja. jongetje, ja. en die heeft hij zwanger gemaakt. En hij had 11 jaar relatie met haar, en op een gegeven moment uh, kreeg ik een sms van uh, voor de tweede vriendin. vriendin. Ja. Met de sms van ja, het is eigenlijk tussen ons, hij heeft me verlaten, bla bla bla. Ik denk oké, okay, is goed, weet je wel. Heeft voldoende. Mm -hmm. En, uh, maar ja, zij had nog moeder dat hij al uh, uh, een relatie had, ja. want was via was weer, via de computer gekomen dat hij twee kinderen had en dat hij een vriendin op nahiel. Ja. Maar ja, hij vertelde nooit de waarheid aan haar. En eh, uh, vroeg ze aan mij van, uh, of, hij nog een, uh, of hij nog een tweede vriendin had. Ja. Ik zeg, ja, nog een, uh, hij heeft nog wel iemand anders, ja. Ja, half familie houdt hij erop na nog uh, aan de andere kant. Ja, ik heb gezegd, vandaag heb uh, nog een vaste vriendin, hij heeft twee kinderen. En uh, ik zeg, ja, je hebt het gewoon belaafd, weet je, wel. Ja. Ik zeg, uh, Hij houdt niet van je, hij heeft alleen maar gebruik van je geld. Dus, uh, ja, dus je was dacht, allemaal ik, ik, ik, ik, ik, ik verklap gewoon dat, dat, dat vervelende geheim wat hij heeft. Uh, jij dacht, uh, uh, screw him, ik, ver, ik verklap het gewoon. Ja. ja, nou ja, aan de andere kant hij heeft, hij heeft jou ook blazen. En misschien is het ook maar beter voor, dat, uh, door, voor die vriendin geweest dat zij uh, uiteindelijk de waarheid weet. Want uh, ik, ik ken hem niet, maar het, het lijkt me iemand die, uh, die, wel, uh, die wel vervelende dingen doet. dan. Uh, als je, als ja, je, als je, als je de twee gezinnen het. op nahoudt. Ja, zeker. Maar hij, uh, hij heeft heel veel geld van de handen gemaakt. Ja. Is ik dacht dat toen een lening voor hem opgesloten van uh, 27.000. Uh, Oh, dat heeft hij afgesloten uh, via een andere naam, ofzo? Nee, dat, nee, dat heeft een meisje voor hem afgesloten. Oh, een meisje voor haar heeft, heeft de lening afgesloten. Oh, dat... Uh... Ja, voor hem. Hij heeft wel een boel geld nodig, jongen. Ja, blijkbaar. Ja, ja, ja, ja. Hé hey, Roberto, dankjewel voor je verhalen. En ik hoop dat je het geld ooit nog een keertje terugkrijgt. Nou, ik denk het niet, we nee. ja? moeten het ook niet, nee. Echt, maar toch ga ik voor je duimen. Is goed, dankjewel. Dankjewel. Oké, doei. 0800-121, wil jij wel eens een keertje blazen Ja, ik heb een meisje op school gehad die vertelde dat ze kanker had, terwijl ze dat helemaal niet had. Ja, gewoon dat, ze, dat ja. Uh, mensen zeggen van, uh, dat ze veel geld hebben, zo ja, mijn ouders dit, mijn ouders dat, rijk, bla bla bla. dat is dan niet zo. En dat is dat dan niet hoog. zo. Ja, precies. Die jongen, ja. Dus, uh... Ja, dat iemand kanker had, maar dat hij dat niet had. Nou, om aandacht te trekken een Oeh, ja. Uh, <laughs> uh, nou, het is eigenlijk een hele schandalige leugen. Een uh, ex-vriendinnetje van mij. Zij uh, heeft beweerd dat haar vriend was verongelukt. Maar uh, uiteindelijk bleek het uh, de broer. Van die vriend was en hun waren dus gewoon uit elkaar gegaan, want zij was verliefd geworden op iemand anders. En dat is wat ze geloofde. Oh, nou, dat is trouwens een vriend van mij, die de denken we wel eens van dat hij gewoon alles bij elkaar ligt. Maar die uh, vertelde dat hij uh, een meisje zwanger had gemaakt. Ja, dat vond ik toch wel dat, dat geloofden we niet eens meer. We hebben ook een soort van dingetje dat we, als hij iets zegt dat iedereen doet. Zodra we denken dat is een leugen, dan gaan we er zelf overheen met een andere leugen. Hij ligt altijd. Ik heb eigenlijk allemaal mensen om me heen die de waarheid vertellen, dus... Uh... Ja, dat kan natuurlijk ook. 0800-1121, ben jij wel eens een keertje bedrogen. Thijs, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Is het jou al eens een keertje overkomen? Uh, ja, twee keer zelfs. Oh, hoe dan? Ja, vakantieverhalen uh, inderdaad. <laughs> waar was je? Echt, altijd vakantie, ja. Ja, ja dat gebeurt vaak, daar. hè, daar, op vakantie. Maar je spreekt de taal natuurlijk ook niet. En, uh, nee. Tenminste, exact. minder. Je, je, je bent een onbekend terrein. Je weet niet helemaal ja. wat gebruikelijk is vaak. De, hoe, wat, wat is jou exact. overkomen Ik hoorde het net ook al, uh, allemaal buitenlanders. Dan. Ik had het zelf namelijk ook in, uh, wat was het? 2007. Ja, waar was in je? In Hongarije. Oké. Okay. Ik was naar Boedapest op uh, doorreis. Uh -huh. Ik was uh, naar een vriend geweest in Wenen. Ik ga ik nog even naar Budapest. En ik loop daar zo met mijn rugzakje een beetje door zo'n drukke winkelstraat heen. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment werd ik zo aangesproken door twee meiden. Van, hé, hey, rook jij? <laughs> en nee, ik loop niet. <laughs> dus ik zit zelf van, nee, ik loop niet. En op een gegeven moment zit je toch een beetje te kletsen. Ik kom mezelf daar zo een beetje echt Ja, ja, dan gaan we wat aan doen. Dan gaan we wat aan doen. Zijn dan aan okay. Voor Ga verder. Ik een beetje, uh, raak een beetje van appels op. <laughs> Maar goed, in ieder geval, ik, uh, ja. ik rook dus niet en uh, we kletsen zo een beetje. En op een gegeven moment zeg ik zo van... Uh, ja, kom met ons mee, we gaan nog even gezellig even wat drinken. En uh, ja, ik ga zo met ze mee. En allemaal heel leuk. We belanden zo in zo'n hele zieke tent. Allemaal uh, rode loungebankjes, een beetje zo'n... Ja, een discotheek, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment, ja, we raken gewoon gezellig aan de klets. En uh, de één... Besteld van alles. Allerlei drankjes. Mm -hmm. En met andere klep ik. En op een gegeven moment denk ik van... hé, uh, hey, het gaat wel een beetje snel allemaal. De ene ruimte naar de andere drankje wordt uh, neergezet. Ja. Yeah. Ja, dus... Uh, nou ja, ik denk van... ja, het kan wel. En op een gegeven moment uh, ga je naar het toilet... en dan loopt er eens een meisje met je mee... en die wacht dan zeg maar in de hal... Totdat je weer naar buiten komt, ja. <laughs> en dan denk je van, apart hier. Ja, het is toch een beetje raar dat je niet eens alleen zelf naar de wc mag. Nee, precies. Dus eh uh, nou ja, op een gegeven moment van, uh, ja, dan denk je van uh, nou ja, wel gezellig, maar uh, ja, wat, wat doe ik hier? Ik ga weer eens even verder. Maar ja. op een gegeven moment ga je afrekenen en dan uh, kijken ze echt bij jou en van uh, nou ja, het wordt tijd om af te rekenen. <laughs> En dan <laughs> alle kaarten naar jou, of alle blikken naar jou, en ik heb dan een hele dure rekening. Ja, jij mocht alles afrekenen. Maar, en, en als je dan, want dat had je natuurlijk ook kunnen weigeren natuurlijk. Je had ook kunnen zeggen, jongens, we, we delen de rekening, laten we het ja, door drieën doen. Ja, dat denk je dan inderdaad een paar uur later naar uh, na. Ja. Uh, oh, ja. En op een gegeven moment zie je dus uh, zoveel rinten. Dat is dan in Hongarije de valutasort. soort. ja. Ja, en dat was mijn tweede dag, geloof de eerste dag. Ik weet niet meer precies. Dus ik moet nog even helemaal omrekenen. Ja. En dan zie je een rekening van, uh, dat is een paar honderd of paar duizend voor Ja. Wat zo neerkwam, op zo'n 700, 800 euro. Wow. Oei, oei, oei, dat zijn dure drankjes. En ja, <laughs> nou, wat leek nou? Het waren een soort van, uh, ja, champagne, kleine champagneflesjes, allerlei dure dingen. Mm -hmm. Die ze natuurlijk uh, af en aan hadden besteld. En nee, die waren nogal prijzig, die champagneflesjes. Champagne ja, maar ja, dat weet je natuurlijk niet. Nee, Ik nee, nee van, uh, Hongarije, nee. niet zo'n buurland. Uh, nee, maar normaal gesproken valt mee. het wel mee inderdaad in Hongarije. Dat zijn de prijzen altijd wel wat lager dan, uh, dan hier in Nederland. Ja, exact. Dus maar... je zit helemaal in shock. En je wordt op een gegeven moment toch een beetje... door de ja, barpersoneel zo een beetje gesommeerd om af te rekenen. Ja, ja, ja. En nou, dan weet je het een beetje snel hebt gecontroleerd denk van, ja, het klopt toch eigenlijk wel? Ja, en, uh, dan kun je en, er ja, niks aan, weet aan weet je. doen. Ja. Ik kan geen stennis meer maken. Ja. <laughs> maar ja, het is een verenigde En dan uh, <laughs> zit je aan je limiet. En dan uh, voor de rest binnen. Ja, dat is heel stom. Maar je, je bent verdoofd. Ja. Had je, had je nog wel geld genoeg voor de rest van je vakantie? Of heb je het uh, <laughs> een beetje op de, op de pof moeten doen allemaal? Ja, gelukkig had ik nog wel genoeg achterhanden. Maar het is gewoon bizar. Ja, ja, ja. Je B zit in een soort van roes en een soort van verbazing. En je denkt van kan het wel. Oh, ja. uh, wat gebeurt hier? En... Heb, je de, heb je de dame dames ooit nog teruggezien eigenlijk? Nou ja, het was bizar. Want van de een van de twee had ik gewoon een telefoonnummer. Oh. En die hebben ik nog een half jaar daarna gestopt. <laughs> zo, ik wil mijn geld terug. Of in ieder geval de helft. <laughs> nou ja, ik niet of natuurlijk. Maar, uh, nee, nee, nee, natuurlijk niet. Ik nou. was zo ja, boos dan, natuurlijk. Ja. ja, je wordt toch ingeluist dan, hè? Ja. een ingeluisterd dan. Ja. Nou ja, Bizarre. was het wel een beetje een gezellige avond uiteindelijk nog? Of heb je alleen maar een bittere naarsmaak van gekregen? Nou, ik was natuurlijk helemaal verdoofd en uh, ik zat op een gegeven moment in mijn auto en ik denk, wat gebeurt hier? En ik nog naar me aanrekenen van, uh, ben ik nou zo dom verdronken? Wat gebeurt wat, hier? Wat gebeurt hier? <laughs> ja, ja. Nou, en ik ben dus de dag erop, uh, sorry. Ja, die gaan verder? Nee, ga verder? Nee, ik ben de dag erop uh, nog even teruggegaan naar het, uh, ja, want het was een discotheek, achter iets. Ja. Maar wat bleek nou, ze hadden gewoon echt de prijslijst van buiten hangen. Oh. En het goedkoopste was een Red Bull, wat ongeveer 8 euro kostte. Oei, oei, oei. oei. Daar had je even moeten nou, kijken even van tevoren. Uh, nou ja. oh, maar het zou me niet verbazen als dat gewoon uh, een complotvaal was. Dat gewoon het hotel en uh, de meiden ja. gewoon in één, uh, ja, hoe zeg je dat onder één hoortje is speelden. Ja, precies. Ja. Deze, we, wij zijn deze ochtend zijn we echt alleen maar in, in dat soort dingen aan het denken, inderdaad. Dus het zou zomaar kunnen, ja. inderdaad. Dat ze gewoon wat extra geld wilden verdienen en da daar jou voor hebben gebruikt. Bijzonder nou ja, verhaal, Ja, dat is zo smooth. Zo geraffineerd, uh, ja. allemaal. He. Ja, ja, ja. is ja. dus nog nooit overkomen van de eerste keer. En, en het gaat uh, je ook niet meer gebeuren, waarschijnlijk nu hoor. Nee, nee, op een gegeven dan weet je ook van als mensen op je afstappen, dan uh, moet ze iets van je. Ja, ja, ja. Dankjewel voor je verhaal, Thijs. Dat laten we weer. Oké, okay, graag gedaan. Uh, Tot slot nog even Sikko, heel kort. Sikko, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ook op vakantie opgelicht, geloof ik, hè? Nou, op, opgelicht, opgelicht. Uh, ik ga naar jong. Ja. er komt een trend naar me toe. Een keurig in het park, driedelig. Hij vraagt mij 20 euro te lenen. Hij zegt, uh, dat krijg je over je bankrekening terug. Ja. Ik zorg daar ik was. Ik geef hem mijn bankrekeningnummer. En uh, hij krijgt die 20 euro van me. Ja. Maar volgend jaar trouw ik weer in Avignon. Want dat is wel een bezoek stad. Ja. En uh, die kom ik tegen. Diezelfde vent. <laughs> en hij vraagt me weer hetzelfde verhaal. Ik zeg gewoon oh, wacht even, makker. Ik krijg nog 20 euro voor jou vervolgens die vorig jaar. <laughs> Hij is gewoon te pletterd. Ja. Ik heb hem al nooit zo hard wegzien. het ha. overkomt hem natuurlijk nooit zoiets. Nee, maar dit is natuurlijk hartstikke schitterend, hè? <laughs> Hij had niet gedacht dat ik hem herkende. Maar ja, het, het, het, ik bedoel, kijk, voor 20 euro kun je nog wel een keertje, maakt het niet zo heel verschrikkelijk fouten. uit. Hè? Ik bedoel, daar ga je niet failliet, uh, failliet van natuurlijk. Nee. En het is ook wel weer geinig natuurlijk. Je hebt er wel een leuk verhaal aan overgehouden in ieder geval. Heel mooi. Dat ze dat, is, dat is, doen hè, dat dus. soort verhalen. Maar ja, uiteindelijk zijn er toch, ik denk dat ze er toch nog wel een aardig centje aan verdienen uiteindelijk. Als ze dat met alle toeristen doen. Nou, ja precies, maar ik tuinde daar niet in de tweede keer. Nee, dat snap ik. Nee, daar ga je niet nog een keer in tuinen natuurlijk. Nee. Nou, ja, kon hij, kon... hij had nooit gedacht dat hij erkend zou worden. Kon hij hard rennen? Ja, heel hard. Maar, Harder ja. dan ik. <laughs> heel goed. Zeker. Maar dan... jonger dan ik. Ja, ja nou, dat heb je dan. Ach ja, als je wel een leuke vakantie hebt. Dankjewel voor uw verhaal. ook. Dag. En nog een fijne nacht. Okay. Dan, we hadden het over opgelicht worden. Dat je wel eens een keertje goed in de maling bent genomen. En uh, goed bent opgelicht, bedrogen, belazerd en belopen. Zometeen uh, de trending topics. Wat is er trending op Twitter? En je hoort de biascan of het nog ergens regent. Nu eerst Adele. Set Fire to the Rain. En Adele heeft natuurlijk uh, de titeltrack gemaakt voor Skyfall. Dat is de nieuwe James Bond film. Die is 26 oktober te zien in de bioscoop. Start, luk ik ik. Goedemorgen, het is uh, 37 minuten over 5. Dat noemt men ook wel bijna 5 over half zes. Kijk wat de trending topic is op Twitter. Jolande Sap, nog steeds trending topic. En ook nog steeds GroenLinks trending topic. Vrijdag trad Jolande Sap af als de fractievoorzitter van GroenLinks. En gisteren trad ook het hele partijbestuur af van GroenLinks. En daar zijn echt ontzettend veel reacties op. Echt, dat gaat maar door de ene naar de andere een uh, tweet wordt er uitgespuugd door de twitteraars over GroenLinks, Jolande Sap, uh, Helene Wenning, partijbestuur, partijraad. Alleen maar GroenLinks, GroenLinks, GroenLinks dit weekend wat de klok slaat op Twitter. En daarnaast ook nog een klein beetje andere dingen. Bijvoorbeeld uh, hashtag DWDD recordings. Dat is uh, ja, dat optreden van de wereld draait door. Dan treden Nederlandse artiesten en bands op... En ze spelen dan hun favoriete muziek, hun favoriete nummer... van hun eigen favoriete artiest. En zo had je bijvoorbeeld Sharon den Adel van Within Temptation... die Smells Like Teen Spirit van Nirvana deed. En dat schijnt echt fantastisch te zijn geweest. Alleen maar positieve reacties op Twitter. Nog even de buienscan. Nou, het is uh, grotendeels droog in Nederland. Behalve uh, boven het IJsselmeer. Daar zijn een kleine, paar kleine wolkjes. Vriendelijke wolkjes hoorde ik het René van Brakel al noemen. En ook uh, in de rest van Flevoland kan het een klein beetje regelen. Voor de rest is het gewoon lekker droog in Nederland. Ja, de liefde van je leven ontmoeten in een kroeg of op werk, dat, ah, dat doe je gewoon niet meer. Dat is gewoon 2010. Het internet is HET ideale alternatief. Straks hoor je Marcella, die mee mag met een internetdate. Maar eerst even een liefdesverhaal via social media. Yuki, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Joekie. Ja, je hebt een jaar geleden een uh, mooi meisje in de tram gezien. En uh, uh, ja, toen ben jij op een of andere reden niet op haar afgestapt... maar jij hebt haar opgespoord via Twitter. Ja, dat klopt, ja. Hoe heb, ja. Je, hoe heb je dat gedaan? Um, nou, ik zag in de trein in de tram zitten, inderdaad. En het was nogal druk. En ik um, had gewoon het lef niet in mijn donder om naar toe te gaan. Ja. En um, ik besloot met al mijn uh, stoere mannelijkheid... om haar een foto te nemen van haar. Ja. En um, deze op Twitter te plaatsen met een berichtje erbij van... Oh, je kent iemand het meisje en ik wil graag met haar in contact komen. Want um, ja, mijn hart maakte even een sprongetje toen ik haar zag. Weten jullie wie dit is? En um, nou dat ging nogal uh, best wel snel. En uh, werd onwijs veel geretweet. En toen op een gegeven moment kwam er iemand naar me toe. Of ik kwam Twitter naar me toe en die zei, nou ah, luister, ik ken haar. Ah. Ja. <laughs> dat is, uh, had je eens verwacht dat, je, dat, je, dat er iemand naar je toe zou gaan? Want ja, je kunt wel zo'n een tweet eruit gooien, dat is wel handig. Maar ja, dat het ook echt gaat lukken, dat weet je natuurlijk niet. Nee, dat had ik op dat moment absoluut niet verwacht. Want ik um, had, denk ik, een stuk of 400 volgers op Twitter of zo. Ja. Yeah. En um, ik dacht, ik maak gewoon een geintje, weet je? Ik, uh, <laughs> ik zag gewoon een mooi meisje. Ik denk, oh hoor, grappig. Ik neem een foto en. Uh, gewoon een leuk meisje, maar dat gaat niet zo uh, exploderen zoals het deed. Maar dat deed het. Ah. En, en, en ja, dan, maar dan, dan weet je wie het is, en, uh, maar dan moet je nog op haar afstappen, digitaal of in het echte leven. Heb je dat ook gedaan? Ja, dat is klopt, ja. Ah. Um, ik kreeg toen van een vriendinnetje van haar haar Facebook-account, yeah. dus ook de afweging over haar social media. En um, nou ja, daar heb ik er een privéberichtje op gestuurd. Allereerst maar om uh, excuses aan te bieden. Want het um, <laughs> ja, nam best wel grote vormen aan. En haar foto ging dus onwijs veel uh, werd onwijs veel geë ja Dat moet best best je best ook wel leuk vinden natuurlijk, hè, ja, dat je absoluut. ineens op internet staat, zo op die manier. Ja, ik was in het begin wel een beetje bang dat ze daar best wel boos over zou zijn. Dat hem misschien wel heel AREX aan het vinden. Ja. Maar uh, nou, dat viel wel mee, ze dus vonden het was eigenlijk wel lief en leuk en toen, uh, ja, toen hebben we besloten een keertje koffie te drinken. Echt waar? Oh. Ja. ja nou, en, en, en is dat nog wat geworden? Zijn jullie ook echt nu een stelletje ge geworden? Uh, nou, het is nog wel wat geworden en we hebben uh, nog wel een tijdje uh, afgesproken met elkaar mm. en dat was heel leuk, maar het ging helaas niet verder dan, uh, dan afspreken. Ja, Maar ja, goed, dat kan gebeuren, maar je hebt daar in ieder geval opgezocht en, uh, en op een hele een uh, ja. hele, hele ja. aparte manier gevonden. Dat is ook wel dat, dat het allemaal kan. Dat is wel, zo, lijkt mij wel een soort van uh, boost voor je vertrouwen in de liefde. Ja, <laughs> ja dat was wel heel apart. Het was heel apart dat het gewoon lukte en dat het, uh, ja, dat het zo liep zeg maar. Ja, ja. Ja. Nou ja, misschien dat je het nog een keer kunt proberen. Gewoon gaan scannen in de tram en een fotootje maken <laughs> en uh, opzoeken. Dat <laughs> zou bijna doen. Ja. Je, bijna doen. Ja. je schrijft er ook een boek over, hè? Over internetliefdes. Uh, ja. ja, nou ja, niet per se over internetliefdes, maar wel over, over uh, liefde. Het is een roman, dus ja. ik... Uh, ja, er zitten veel van dit soort bijzondere verhalen in, en uh, wie weet komt deze er ook al in voor. Kijk, cirkels zijn alleen mooi als ze rond zijn, zo gaat het yes. heet hè? In Klopt, 2013 ja. komt hij uit, dankjewel Joekie. Ja, begin 2013. Thanks voor je ja. verhaal. Graag gedaan. Oké, okay, tot later hè. Uh, internet daten, ja, dat is dus al echt al lang niet meer voor gescheiden veertigers. Dat bewijst de twintigjarige Robin. Marcella mocht mee op zijn eerste internet date. Ik trek een casual truitje aan denk ik. Daar voel je je lekker in. Nou ja, ja. En als je je zo net aan gaat trekken, dan heb je gelijk zijn verwachtingspatroon voor de eventuele volgende date. He? Ja, en, ja het, misschien maakt het ook wel wat gemakkelijker. Dat je, niet, dat je niet heel erg netjes erbij zit. Dat je gewoon lekker jezelf kan zijn en dat zij dat dan ook kan. Ja, nee, dat dacht ik dus ook wel. Want als je daar gewoon in je pak gaat aankomen, dan staat dat ook zomaar. Ben je er tevreden over? Ja, ik, ik denk het wel. Ja, weet ik veel, dat is toch prima? Ja, ik, ja, ik vind het prima. Je ruikt ook wel lekker. Dank je. Oké, okay, nou dan gaan we maar. Ja. Hoe heet ze eigenlijk? Anne heet ze. Tenminste, dat denk ik. ik... Ja, of het is een 42-jarige man. Nou ja, ik denk dat ze dan anders wel onder Crazy Lover 93 had zich ingeschreven of zo. Maar ik denk het niet, want er staan best wel veel foto's van haar. En ik denk van nou, als er veel foto's staan, dan ziet het er wel een beetje betrouwbaar uit. Maar ho hoe vaak heb je met haar gechat dan? Niet heel, heel lang of zo, want ik denk van als ik bij blijf chatten, dan wordt het echt zo'n MSN-relatie die ik toen 12 had ook, zeg maar. Dan, dan blijf je maar bezig. En wanneer dacht je dan, nu vraag ik ermee uit? Nou, op een gegeven moment viel het gesprek een beetje dood. Dus toen dacht ik van nou, dan kan ik wel voor de derde keer vertellen over mijn, uh, over mijn uh, verzameling uh, bierveeltjes. Maar dat heeft ook niet zoveel zin. Dus ik denk nou, gaan we maar even een uh, drankje drinken. 10 minuutjes of zo en dan komt ze. Nou weet ik natuurlijk dat vrouwen altijd wel redelijk fashionably late zijn. Dus ik ga daar straks zitten. En dan ga ik kijken dus hoe dit gaat. En ik vind dat je nu al wel een beetje trillerig bent. Ja, maar ik zit hier gewoon en een rode microfoon en op de vrouw van mijn leven te wachten. <laughs> ik denk, hallo, de stress op de druk is wel een beetje hoog nu, uh, Marcella. Wat, wat ga je als eerste zeggen? Hallo. En wat zie je er leuk uit? Ja, maar dan kom je wel een beetje glad over. Als je even moet plassen, moet je even bellen. Dan doen we even een tussentijdse evaluatie van hoe de avond tot nu toe verloopt. Ja, dat, dat, dat zal ik doen. Ja, ja, gewoon, of als wanneer zij naar de wc gaat of zo, dat je dan gewoon even belt. Ja, ga dan maar weg. Okay, ja, hij zit een beetje met zijn bierviltje te spelen. En een beetje wazig om zich heen te kijken. Hij is heel erg zenuwachtig, maar dat wil je helemaal niet toegeven. Maar volgens mij, volgens mij komt ze er nu aan. Ik heb foto's gezien op, uh, op Pepper. Volgens mij is dit er wel... Ja, het is... Uh... Oh, wat, ik, vind, ik vind het heel erg spannend. Ze loopt nu naar zijn tafel toe. En... Oh, drie kussen. Super gênant dit. En ik zit de hele tijd hiernaar te kijken en een beetje verslag ervan te doen. Terwijl zij... Oh, ze ziet er wel heel leuk uit. Zij heeft in ieder geval wel echt, echt haar best gedaan. Ze gaat nu zitten. En... Uh... Nou oh ja, ik, ik ga gewoon uh, aandachtig uh, toeschouwen. Oh, hij belt al. Hé hey Robin. Hé, hey, Hé, hey, hallo, hoe gaat het? <laughs> ja, ik vind het echt super tof. Maar hebben jullie wel de hele het gespreksonderwerp? Of is het al heel erg stilgevallen? Ja, nee, ik ik, ik, ik, ik, ik, ik ben niet serieus. Ik heb niet één keer mijn grond Het is wel echt tof voor mij. Het is wel heel knap, hè? Ik ze binnenland Ik dacht, oh Nou, ga snel weer terug. Oké, okay, doei. Hoe was het? <laughs> het was echt best leuk. Ja, ik had echt verwacht van oh, dit wordt echt heel awkward of heel raar, maar het was echt serieus best leuk. Alsof ik het al jaren kende. herkende. Ja, ik, ik had het echt heel anders verwacht, maar het was echt heel tof. En komt er een vervolgdate? Nou, ik had de nummer dus nog niet omdat uh, ja, dat, dat, dat heb je daar niet over, zo'n chat. Dus ik had een nummer gewoon eventjes gefixt. Dus ik denk toch oh, dat ik even een belletje ga geven. Als ze dat niet opneemt, dan weet ik ook weer genoeg. Voordat je hier aan begon, was je nogal sceptisch over het hele internet date. Ja, weet je, het is, het, is, het is gewoon een beetje een taboetje. Gewoon wat doorbroken moet worden. Ik heb zoiets van: uh, je kan het wel niet doen. Maar ik heb nu zeg maar zonder heel veel moeite te doen om kroegen af te struinen voor een leuk meisje. heb ik gewoon een toffe avond gehad. En gewoon een nummertje en gewoon, ja, wie weet wat er vandaan komt. Het is toch super makkelijk? je tof? Nou, dat is mooi voor hem. Hè? Dat het dan toch is gelukt. Hopelijk dat het nog echt een relatie gaat worden. Dat zou wel kunnen natuurlijk. Ja, en als je dan eenmaal een relatie hebt, dan, uh, ja, dan moet je meewinkelen. Zo gaat dat dan. En dan uh, moet je dan vaak ook mee. Maar soms sta je, blijf je ook gewoon lekker buiten staan en zo. Dat heb je ook wel eens. En uh, als ik je één tip mag geven. Blijf echt de komende drie dagen buiten staan. Want je hebt in dat grote warenhuis daar in Amsterdam, op de Dam... Ja, er zijn de drie dwaze dagen van stad gegaan. Misschien heb je al gezien op, uh, op de reclame op televisie. Hordes, vrouwen en andere koopjesjagers die proberen hun slag te slaan met uh, grootste kortingen. En de media die besteedt hier altijd aandacht aan. En wij vragen ons af of dat gegrond is of niet. Is het niet gewoon een ordinaire uitverkoop? Dick van BNN University die zocht dat uit. Het is nu vijf minuten voor de opening van de Drie in dit wagenhuis. Nou, buiten staat een hele grote mensenmassa van niet van tientallen, misschien wel honderd mensen. Die ik allemaal naar binnen willen dringen en voor de beste kookjes willen gaan. Binnen is het ook een gekke huis. Het personeel heeft zich klaargemaakt. Er is in het beste pakje ge ge gehesen. Het staat hier ook vol met pers. Hangt hier een heel groot geel lint hangt voor de deur. cameraproeven staan er klaar. Het is echt nog maar een paar minuten voordat de massa hier begint. Ik ben benieuwd. Oh, het gaat beginnen. Mensen stromen binnen de draaideuren, gaan open, Het hele lint is weg. Gewapend met paraplu's, mandjes, alles maar om zoveel mogelijk te kunnen kopen. Ik zou bijna denken, waarom maken ze deuren niet groter? Nou, goedemorgen. Ik vind het stiekem wel een beetje een de drukte. Nou, het is wel heel druk hoor. Uh, er zijn echt, uh, ik denk wel uh, zo'n duizend binnengekomen meteen om uh, acht uur, toen hier de deuren open gingen. Heb ja, je er duizend geteld? Ja, het zijn in elk geval veel. Als je maar twee draaideuren hebt en je laat er een mannetje of 50 of 100 uh, laat je binnen, ja, dan lijkt alles natuurlijk hartstikke druk. Maar nu ik hier een rondje loop door bij de Bijenkorf, zelf valt het wel hartstikke mee. Dag twee van de drie dwaze dagen. Ik uh, ben weer in Amsterdam. Ik heb nu ook zelf echt wat nodig. Hoor. De microfoon is bijna leeg. De batterijen zijn bijna op. Dus ik heb wel nou echt ook een reden om daar uh, naar binnen te gaan. Dus even kijken of ze me daar verder kunnen helpen. Zou ik wel mogen vragen? Ja, maar ik ben, op zoek, ik ben op zoek naar de batterijen, want mijn microfoon is bijna leeg. Op de vierde verdieping, denk ik. Ik kom net van de vierde etage af, want daar zouden ze batterijen hebben. Maar nee hoor, daar hebben ze alleen maar batterijen voor horloges. Dus zelfs de enige reden die ik had om vandaag naar het wagenhuis te gaan, die blijkt ongegrond. Ik kom net van de supermarkt vandaan, want daar hebben ze wel batterijen. Dus daarom hoor je mijn stem nu ook weer. Ik ga nog één keertje binnen kijken of er nog het spannendste beleven valt in dat hele huis, Want anders ga ik naar huis. Ook op dag twee van uh, de uitverkoop wordt er weer niet gebeukt, wordt weer niet uh, ellebogenwerk gedaan. Het gaat allemaal hartstikke gemoedelijk. Ja, het is wat drukker, maar niet, uh, niet wat ik nou had gehoopt. Het valt me hartstikke tegen. Ik snap niet dat de hele fabel onze pers is uitgerukt om hier verslag van te doen. Het is alleen maar gratis reclame en zelf ben ik er ook hartstikke ingetuind. Ik weet in ieder geval genoeg. Ik hoef hier niet meer uh, naartoe. Kan het nou door het uh, droevige weer, de entertainment van Gaston Starrenveld? of... Leven toch gewoon minder onder de vrouwen. Oh, en mannen ook natuurlijk, hè. die grote chaos bij de opening bleef dus uit. Ikzelf koop echt iets sneller als het afgeprijsd is, dat eigenlijk lijkt me nogal logisch. Maar soms kunnen mensen hier wel in doorslaan. Alleen maar kopen om het kopen, zonder dat je al die spullen of kleding eigenlijk nodig hebt. Laura de Jong is echt helemaal afgekikt van het shoppen. Ze is oprichter van de Free Fashion Challenge. En heeft het gepresteerd om een jaar lang geen kleding te kopen. Wat houdt die Free Fashion Challenge nou eigenlijk in? De Free Fashion Challenge is, een, uh, is mijn afstudeerproject En um, voor dit project kopen mensen dus een jaar lang geen kleding. En um, eerst was het een project met uh, 30 deelnemers van over de hele wereld. Allemaal mensen uit de mode-industrie. Uh, van student tot uh, modeprofessional. En um, deze mensen hebben dus allemaal een jaar lang geen kleding gekocht. En tijdens dat jaar kwamen er eigenlijk heel veel verzoeken binnen... van mensen die ook heel graag een jaar geen kleding wilden kopen... Wat eigenlijk heel grappig is, want als je het zelf wil, mag dat natuurlijk altijd. Maar dus mensen vinden het blijkbaar prettig om zich aan te sluiten bij een dergelijk initiatief. En daarom hebben we besloten om vanaf 1 januari 2012 er een open uh, inschrijving van te maken. En mensen kunnen zich aanmelden via de website. En je krijgt dan iedere twee weken een nieuwsbrief met een opdracht of een um, inspiratievideo. Eigenlijk om je te ondersteunen bij het uh, niet shoppen. De vraag blijft natuurlijk: waarom bedenk je om een jaar lang niet te gaan shoppen? Nou, ik, uh, ik heb mode gestudeerd en ik uh, werk op dit moment ook in de mode-industrie. Ik ben heel veel bezig met duurzaamheid. En um, hoewel ik heel goed begrijp hoe belangrijk het is om. ...duurzame kleding te kopen die heel goed gemaakt is... ...merkte ik dat ik het toch heel lastig vond om uh, de H&M en de goedkope kledingketens te weerstaan. En um, daarom heb ik destijds voor mijn afstuderende Free Fashion uh, Challenge bedacht. En ik hoopte eigenlijk dat ik door een jaar lang geen kleding te kopen... ...gewoon uh, weer creatiever kon omgaan met wat ik al, al had. En um, gewoon her ontdekken wat er allemaal in mijn kast hangt... En, uh, maar me niet meer te laten verleiden door gewoon alleen het prijsaspect uh, van een kleding. Laura heeft nu een jaar lang onthouding gehad... en gaat nu weer naar de winkels om kleding te kopen. Maar is ze daarin een klein beetje veranderd? Het is zeker anders dan, dan uh, voordat ik een jaar lang niet geshopt uh, had. Ik moest zelfs de eerste paar weken weer even wennen. Ik zou maar zeggen dat het, dat het mocht en dat het wel leuk is uh, om te gaan, uh, gaan winkelen. Het voelde een beetje als iets, iets geheims of iets uh, spannends... En wat er voor mij vooral heel erg is veranderd is dat ik um, me niet meer laat verleiden door een koopje of door, door iets wat in een tijdschrift staat of door een bepaalde trend. Maar dat ik me nu heel bewust ben van wat ik echt draag uiteindelijk en wat er bij mij past. Dus um, ik doe eigenlijk geen miskopen meer en um, ik ben, ga veel meer op zoek naar, naar unieke dingen die echt bij mij passen en niet die bij de, bij de massa passen of bij de trend ja, dan heb je die beelden hè, van uh, die dwaze dagen. Dat er allemaal massa's mensen voor de deur staan en naar binnen stormen. Ja, had Laura daar niet graag tussen willen staan? Uh, nee, dankjewel. <lacht> Liever niet. Ik uh, sowieso zou ik niet zo gauw bij de bijenkorf uh, gaan winkelen. En ik denk sowieso dat het een heel slecht idee is om ergens naartoe te gaan omdat het zo goedkoop is. Volgens mij moet je. ...vallen voor een kledingstuk omdat het een goed verhaal is... ...omdat het er mooi uitziet, omdat het mooi materiaal is... ...en niet omdat het niet toevallig 20% goedkoper is dan dat het uh, normaal is. Dat is trouwens nog een hele goede tip om een spelregel. Als iets in de uitverkoop is, vraag je altijd af... ...of je het voor de originele prijs ook zou kopen. Want dat betekent dat je het echt een, een mooi kledingstuk vindt... ...en niet alleen uh, je laat verleiden door de prijs. Ah, ja. ah, dat is wel een goede. Dus als je dus uh, iets wil kopen... Dan moet je dus nadenken of je het ook zou kopen voor de originele, voor de normale prijs. Dat is een goede tip. Dan wil je nou ook shopbewuster worden? Denk daar dan over. na. Ja. meteen uh, ochtendhumeur. Als je wat een mopper hebt, laat het me weten. Hè. Twitter mij even. Ed Luke is mijn Twitteradres. Dus uh, heb je wat te zwijgen Ben je met het verkeerde been naar bed gestapt? Of misschien met het goede, maar uh, ja, zakt hij je meteen door je engels heen... waardoor het ineens je verkeerde been werd? Laat het even weten via Twitter. Twitter.com slash Luke.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 Uh, drie minuten voor zes en je hoorde Weather With You. Ochtendhumeur. Oh, heb je ook een al ga verdammen. Ik wil heel graag zeiken over het ochtendverkeer. Zochtens. Ik moet namelijk best wel vaak met de trein. En ik moet eigenlijk altijd bijna staan. Terwijl de eerste klassen altijd helemaal leeg zijn. Maar ja, daar moet je weer meer voor betalen. Dat kan niet met een OV-chipkaart. Dan kom je net uit je bed, helemaal gehaast, snel douchen omkleden, haar hoppen in een knot. En dan rennen voor die trein en dan kom je erin en dan moet je weer staan. Ja, ik ben net, we zijn net verhuisd. En um, ja, we hadden een muur. En dat was een uh, uh, grove structuur en we hadden alleen maar uh, kleine kwasten. Dus we zijn aardig lang bezig geweest om die muur uh, schoon te krijgen of uh, geverf te krijgen. En de elektra was niet heel erg fijn. Dus, uh, dat was ons zeikmomentje van de week. Nou, ik wil graag over zeiken dat ik geen nee kan zeggen. Veel <laughs> te lief voor de wereld. Um, van de week werd ik gebeld. Als je alsjeblieft asje, asje, kan oppassen, mijn gezinnetje waar ik eigenlijk al twee jaar niet meer oppas. Anderhalf uur, dus ik heb er zelf ook geen flikker aan. Maar goed, dan word ik gevraagd en durf ik weer geen nee te zeggen. Dus ga ik daar weer blaaf, lief Liefhebben. Over uh, GroenLinks wil ik zeiken. Ik vind het best wel lelijk hoe dat gaat. Het is altijd een soepje En het, uh, ja, dat, hoort, dat hoort gewoon niet, vind ik. Nou, daar, het, daar wilde ik even over zeggen. Alleen dat de trein weer klote rijdt vanavond. Dat is, dat is eigenlijk dat je veel te horen krijgt hier, denk ik. Dus uh, ik ga hem vlug even halen. Nu dan moet ik een stukje met de bus. Dus dat vind ik wel klote van de NS. Maar uh, we raken eraan gewend. Nou, ik was... Uh... Een paar dagen geleden op de Universiteit van Amsterdam gewoon mijn huiswerk aan het maken. Toen kwam er een of andere man, ik heb nog nooit gezien, was een jaar of 50, die zegt: ja, ik heb, al, ik heb al mijn schulden, al mijn elektriciteit is afgesloten. Zou ik alsjeblieft heel even met jouw telefoon een belletje kunnen plegen? Dus ik zei van nou ja, prima. Maar je kan hier ook op de U5 bellen hoor. Nee, nee, nee, dat mag niet. Ik is goed, uh, je kunt mijn mobiel wel even gebruiken. Maar uh, als je, als je het niet te lang kan houden. Hij zei nee, is goed. En ik blijf hier ook wel zitten. Dat vond ik ook wel fijn. Want uh, ja, ik heb er liever niet dat hij met mijn iPhone wegloopt. Vervolgens belt die man 35 minuten met mijn mobiel. Ik heb vijf keer zitten zeggen. Meneer, kunt u alsjeblieft even afkappen? Maar nee, hij ging maar door met een of andere verzekeringszorgen en zo. Nou, ik heb uiteindelijk gekeken, het kostte me nog iets van 15 euro. En die man heeft lekker 35 minuten met mijn mobiel zitten bellen. The n <laughs>